Het hebben het over de verkeersveiligheid. Want uh, je moet dan vanuit uh, de het AWD ja. bij Bentveld, bij de Bramelaan, moet je oversteken. Ja, klopt. En dat is altijd wel een dingetje, want uh, ja, aankomend verkeer mag daar zo'n 50 km per uur. Uh, daar mogen ze 50 km per uur. Ze zijn ja. net van 60 naar 50 gegaan. Dus meestal, nee, het meestal, is meestal heel rijden er aan. 60. <laughs> nou, een paard gaat ongeveer. 5, 6 kilometer per uur in Zoals. stap. Ja. En als hij iets eng ziet... dan gaat hij gewoon achteruit of het draait om. Dus het is altijd heel eng... om iets over te steken wat hij eng vindt. Dus ja, hoe maak je een, een oversteekpaard vriendelijk? Nou, de allermooiste zijn omgeven met hekken. Zodat een paard daar rustig doorgeleid wordt. En dat er niet gedeeld moet worden... met de fietsers en de wandelaars. Uh, waarschuwd worden... Ja, waar je drukken. Je zitten dan hoger dan de huidige drukknop. En dat je echt een stoplicht kan bedienen. Waardoor alles afstand van de Misschien is dat bij de Bramelaan helemaal niet nodig. Ja, is het wordt er niet terug. echt gek op de uh, stoplichten. Nee, weet je. Young, niet. Voor de fietsers. Ja. Misschien moet daar een combinatie gemaakt worden. Maar ja, de meest paardvriendelijke is dus een gescheiden uh, pad voor ruiters. Het liefst ook nog een beetje de ondergrond uh, rustig. He, dus niet, uh, laatst was ik eens in, in, op de vele moesten we een prachtige oversteek over. Die ruw was gemaakt. Dat vinden paarden fijn. glijzen ze niet uit met de als ze die hebben. En wat hadden ze gedaan? Ze hadden dat hele vak... Wit geschilderd. Nou, alle drie de paarden draaiden in één keer om. Het was klaar en we gaan er nooit over. Nou, we hebben er een kwartier over gedaan om ze eroverheen te krijgen. Het heeft drie wortels gekost. Nou, het is echt waardeloos, echt waardeloos. Lief bedoeld, maar ja, schilder het helemaal niet. Of schilder het groen, of schilder het bruin, of donker. Maar niet fel wit of fel groen. En het was zelfs een zebra trouwens. Het was dus wit, zwart, wit, zwart. Maar... Nou, dat vinden paarden ook niet leuk. Dus nee. uh, ja, de, je moet eigenlijk je hoofd in het, in het paard uh, zetten. En dan kijken van uh, wat vindt een paard fijn. Nou, een paard vindt natuur fijn. Dus uh, groen en bruin. Ja. Ik rustig. Maar het kan je het beste doen als fietser als je een paard tegenkomt. Want er rijden behoorlijk wat fietsers bij de Zandvoortse Laan. Ja, komen Braaglaan. die dan achterop of kruisen die? Die kruisen. Kruisen. Nou, ja, kijken naar de ruiten of de ruiten jou ziet. En als je voorrang hebt, zal de ruiten je echt voorrang geven. Want dat moet gewoon. Wij moeten ons ook aan de regels houden. Als je geen voorrang hebt, ga dan niet te dicht naar het paard toe. Maak geen rare beweging. Steek niet je paraplu op. Haal niet je kindje uit de kinderzitje. Uh, ga niet bellen of schreeuwen. weet je Als je rustig op afstand blijft staan... Dan kan een paard rustig passeren. En dan heb jij ook veel sneller je de weg weer hervat. En dan kan je hmm. weer doorfietsen. Zijn er ook nog tips voor automobilisten? Ja, we hebben zelfs borden ontwikkeld bij Ruiter en daarvoor. En daar staat op vijf meter afstand aan de achterkant. Vijf meter afstand aan de voorkant. En drie uh, meter afstand tussen jou. Spiegel, buitenspiegel, rechterbuitenspiegel, hebben we het dan over. En het linkerbeen van het paard, even van de ruiter. Ja, dus eigenlijk met andere woorden, neem, geef enorm veel ruimte aan een paard. Denk niet, oh, ik kan er even snel langs. Ik heb eens met mijn beugel uh, aan, uh, aan, een, aan een spiegel gehangen van een uh, auto. Ik heb mijn er al helemaal afgereden. Ja. Ja, het is echt ongelooflijk. Ja. Ja, ja. Mensen denken echt dat, je, dat een paard geen dier is. En, en die denken gewoon, je hebt er gewoon bit in en je hebt teugels. En zo, dat is ook allemaal zo. Maar een paard is ook sterk en schrikachtig. Het zijn vluchtdieren. Dus maak je iemand schrikken, dan is, is er gewoon één ding. En dat is rennen naar huis. Ja. ja. Nou, ik wil een mooie tijd weer is voor, voor een nummertje. Paardenplaatje. Rise and sun. hebben over uh, de Weg bij uh, de Mariënweide. Daar is ook best wel een probleempje met, uh, met paarden en passeren... en ook de route naar de AWD toe. Ja, klopt. Bo ja, Boekenrodeweg en weg. En dat ligt zowel in aarde en hout als in Ja ja het is precies, volgens mij is het een soort niemandsland. ik weet, ik weet niet precies. ja waar het, het is door. inderdaad is van, ja. van de provincie. het ja, is helemaal geen gemeente. Dus daar eigenlijk niet ba, ba, ba, ba, is veel ba, ba, ba, belangrijk is ba, ba, ba, ba, in. paar paar paar paar paar paar paar paar paar paar paar paar paar paar Hij paar er paar paar paar paar paar paar paar paar paar paar paar paar Hij zich en die poeierde hem toen een beetje af. Zo van, ja, wel... Terecht, we kunnen er ook helemaal niks mee. Dus als je dan, in de loket zit... in dit geval dus bij de gemeente... en je moet bij de provincie zijn... dan is het vaak zo... dat je dan maar weer denkt... Heertje, wat een gedoe, ik geef het maar op. Maar nu waren er weer allemaal ruiters... die reageerden op een post... Ik geloof dat het ging over onze oh, nieuwe over route. route. En die zei, ja, allemaal leuke wel. Maar onze stallen liggen aan de andere kant van de Boekenrode en Vogelen Zangseweg. Wij moeten daar een stukje van nemen. Maar het is eigenlijk zo smal en zo gevaarlijk. En er wordt hard gereden door de auto's er vlak naast. En we moeten ook nog een paar keer oversteken om in het AWD te komen. Zouden jullie daar iets voor kunnen doen? Nou, en uh, Marja dacht... ach, Vogel de klinkt ook als stalsraven. <laughs> dus Marja ging ook mee. En uh, We hebben een paar weken terug, denk ik een week of twee. Een week of twee geleden was dat, ja. Ja, hebben we toen een uh, aantal ruiters ontmoet. En uh, ja, bekeken, foto's gemaakt. Dus uh, binnenkort gaan we... We hebben de provincie vragen gesteld via de, de mail. Van joh, wat is er aan de hand? Want we kwamen erachter, ook via een, een lokale ruiter... dat de provincie een voornemen had om ja. vorig jaar... Ja, vorig jaar zou het fietspad verbreed worden. Ja. Dus de, de bomen tussen de weg en het fietspad zouden weggehaald worden. En daar zou een breder fietspad van gemaakt worden. Want het fietspad zelf, het is volgens mij nog geen meter nou, breed. Nou Als daar nog een paard en een fietser... met twee fietsers is het al amper te ja. doen... Zeker met die coronatijd, ik fiets altijd naar stal toe. Ja, dit is over die weg? Over ja. die weg. Ja. En uh, over dat fietspad. Ik ben maar op de weg gaan fietsen. Want mag ook, het hè? fietspad. Ja, ja. Nou, je mag op de weg fietsen. mag op de weg. Omdat het eigenlijk niet te doen is. Ik nee, nee, fiets veel te gevaarlijk, fietspad. Twee richtingen. Fietspad. Ja, is ja. twee richtingen. Ja. En ik ben er al een paar keer ondersteboven gereden. Door ja. andere fietsers. Ja. Nou, als je daar ook nog eens een keer met een paard gaat rijden. Ja het, ja, het is niet te doen. Dan ga ik een geheimpje verklappen. Marja fietst heel hard. Ik fiets heel hard. Dus ja. het is niet zo ergelijk. Hij ja. er is de elektrische fiets hoor. Ja. Ze geeft het toe. Maar als je met je paard... mag je ook altijd op de weg. Dat is wel heel grappig. De Wegenverkeerswet ja. zegt... Ruiters zijn bestuurders en menners ook. Jullie moeten in principe op de weg. Ja. Maar de provincie raadt het eigenlijk altijd af... om op een provinciale weg waar ze 50 of 60 mogen... om dan met je paard daar te gaan lopen. Want die stappen, vijf of zes kilometer per uur... misschien zeven, als je het allemaal heel spannend vindt. En uh, ja, dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk... als auto's dan geërgerd achter je zitten... en niet die vijf meter afstand houden... en wel toeteren, en je snijden... en je en, uh, nou, raampjes ja, open. Mensen raken geïnuteerd. Ja. Er is ook wel wat voor te zeggen, maar dat is wel heel vervelend... Ja, met, het is gevaarlijk. Ja. Het is bloedgevaarlijk. Dan val je ook nog eens even op beton... als je als ruiter je paard eh, niet onder controle krijgt. Dus het is heel belangrijk dat uh, de provincie... bij die verbredingsideeën uh, gaat kijken van... wie maken er nu gebruik van? Van de berm, maar ook van het fietspad. En uh, nou, Dat zijn behoorlijk een aantal ruiters. We zitten al op zo'n uh, 60 ruiters die, die daar gebruik van maken. Ja. Nog los van de Stalsgravenweg... want dan zit je al op nog eens 250 ja. erbij. Ja, de Stalgravenweg, die gaat meestal met de trailer. Hoor. De mensen die wedstrijden rijden, ja. daar op Barien Weiden. Ja. gaan meestal met de trailer. Dat is een stukje van twee kilometer. Ja, het is twee kilometer. Het is doodzonde. Ja. Goed, het is wel levensgevaarlijk om met je paard daar naartoe te gaan. Toen hadden het er ook over dat er achter een boer zat waar een weggetje langs geweest is... ooit naar de AWD. Ja, dat klopt. Er is een, een heel mooi evenemententerrein. Dat heet Marienweide. Dat is echt ook in de rest van Nederland bekend. Want het is een eventingterrein. Dat betekent dat je daar uh, alsof je in een bos bent... of in een, uh, op een ander open, open gebied... Uh, allemaal natuurlijke hindernissen tegenkomt. En daar mag je dan laten zien hoe goed je je paard onder controle hebt. Het is een erkende sport. Vroeger heette het military, nu ja. eventing, ja. maar ook samengestelde wedstrijd wordt het wel zo genoemd. Ja. Maar je moet ook gewoon springen, we ja, zeggen, maar het maar Dat kunstel. komt ook omdat military is natuurlijk hele slechte naam. Ja, die aan, krijgt een slechte naam, klopt. Omdat de hindernissen vast liggen. Ja. Het zijn geen hindernissen zoals in spring parcours. Door, Dan parcours. Daar liggen de ze in lepels. Ja. Als het paard aantikt, dan ligt het eraf en heb je meteen vier strafpunten. Maar het is wel veel veiliger. Dus nou ja, dat terrein van, uh, van uh, Marienweide, daar heb je dus een aantal uh, uh, hindernissen voor eventing. Maar er wordt ook gewoon heel veel gelest ja, door mensen. En dressuurwedstrijden. En, de, en de springwedstrijden. Ja, ja. Er worden 80, nog steeds veel wedstrijden gehouden. Ja. Ja. Maar het is eigenlijk niet, bereik, niet anders bereikbaar dan over de weg. En dan heb je het dus over de Boekenrode en weg. Wat dus voor lokale ruiters makkelijk te doen zou zijn... in kilometers om daar naartoe te gaan. Maar helaas, uh, omdat de weg zo druk is, is het het uh, beste risico. De meeste mensen gaan inderdaad uh, met de trailer naartoe. Ja. En het leukste zou natuurlijk zijn als je via het AWD zou kunnen... want het ligt op... Nou, wat ligt er tegenaan. Het ligt, ligt bij? Ja, het ligt een klein stukje eigen ja. terrein... Ja. Van, van mensen die vroeger wel uh, gedoogden... dat er uh, ruiters overkwamen. Maar dan heb je het over... Uh, nou, zestig jaar geleden. Sorry. Zo lang heel geleden. Heel lang geleden, ja. ja. ja. Dus uh, ja, de, de kans schijnt heel klein te zijn... dat we daar ooit een opening krijgen. En uh, ja, we gaan in ieder geval met de provincie... hier in discussie over... Uh, maar in ieder geval het moet het veiliger worden. Ja, sowieso. Maar ook voor fietsers hoor. Want de vogelstangse weg is ook vrij onveilig voor fietsers en voor ja. paarden. En, uh, dus. nou, we gaan nou, weer. Een stukje cabaret. Stukje cabaret. Pa, pa, pa, pa. Paard in de biefstuk en nog paard in de saté. Pa, pa, pa, pa. Paard in de varkenshaas en paard in de haché. Overal zit paardenvlees in, zelfs bij de Chinees. Het meest veelzijdige stukje vlees Al die tijd zo genaaid Want alles zit vol paardenvlees Macaroni vol en boni Zekerheid zijn we kwijt Want alles zit vol paardenvlees Ik zit toch op vergeten, knol te vreten Pa-pa-pa-paardenvlees, pa-pa-paardenvlees paardenvlees pa Door één bedrijf zijn wij nu allemaal de klos het zijn de tovenaars van Os Heel dat stomme stadje zit vol leugens en bedrog. Maar is Os wel echt een Os? Of is het de stok? Dus al die tijd zo genaaid Want alles zit vol paardenvlees? Het verdeddy, dit is Mary Niets is meer zeker niets dat je vertrouwen kunt pa, pa, pa, pa. Papa pa, de vlees, Jolly jumper in de Lumper Papa Papa pa, de vlees, stukjes in de Papa Papa de slankie. Papa Papa de vlees, Papa Papa Papa Papa Papa Papa je, Papa Papa Papa ik Papa paarden, Papa Papa Papa Papa van Papa Papa Papa van Papa Papa Papa Papa Papa paarden. paarden. Daar hou ik van. En ik vind het heel mooi om het paard te steigeren tegen de achtergrond van een ondergaande zon. Die vind ik mooi. In vroeger ging ik altijd paardje rijden. En dan zat ik zo op de rug van het paard met een plank. En als het paard daar moest lopen, dan sloeg ik hem met die plank zo pats. Op zijn kop. En dan schrok en dan ging hij lopen. En als ik me harder wilde, dan sloeg ik wat harder. Pats! En als ik me vanaf wilde, dan sloeg ik zo hard. Pats! Dat ik door zijn volpoot kon ik zo vanaf staan. <lacht> en als ik daarmee weer verder wilde, pakte ik hem, met ijskoud water. Gooi je dan over zijn kop, schrok die wakker en dan gingen we weer verder paardje rijden. <lacht> en met een goed paard deed ik dan een week. <lacht> En na die week was het paard rijk right voor de jacht. <lacht> en dan ging het met mijn vrienden op paardenjacht. En dan joegen wij het paard zo strategisch in een hoek van de stal. <lacht> en dan begon ik zo met de trappen tegen zijn benen. Want de paardenbenen, hè? <lacht> En de net zo tot trapt dat ja, hij als een blok beton tegen de grond viel. En dan met een blok de hout burgen. Ja, dat komt wel even duren, ja. Maar, dames en heren. Er waren ook mensen. En daar wil ik mij bij deze graag van distancieren. Dat waren mensen. Die vonden het leuk. Om als dat de paard dood op de grond lag. Om dan het dode paard... In de reten neuken. Ja, maar daar hou ik niet van. Dat heeft met sport helemaal niks te maken. Dat was Hans Steewoord was een beetje grof op het einde, maar hij was wel. Uh, ik vond hem wel toepasselijk. Nou. Ik vond hem wel leuk. Uh, waar gingen wij het nog meer over hebben, Marjolein? Ik ben de draad kwijt in een. Oh, ja. Dat ja, komt door Hans Theo, natuurlijk. Ja. <laughs> ik kan nog wel iets vertellen over dat initiatief Boekenrode Weg, eh, Vogelensangse Weg. Eh, we hadden het al over een aantal uh, paarden dat, uh, dat betrokken is. Maar ook belangrijk is om te kijken of er hippische ondernemers zijn die uh, mee willen doen, hè, ons willen ondersteunen. Mochten bijvoorbeeld een handtekeningactie ja. willen. Ja, of die dieke afgeving van de paarden. Paar paar paar paar is Rio? stal van de Velden. Stal Ruijgoo. Stal van Zalen. En stal De Naalden nog. Uh, gaan we nog uh, benaderen. Dus uh, de, er zitten wel wat ondernemers in de buurt. Naast Stal stalschravenweg uh, natuurlijk. Die aan de vogelzangse weg zit. Ja, nou, er zijn heel wat... Uh, het is, het is een, op zich ook een mooie plek om, om te rijden en dergelijke. Dus, ja. Allermooiste. Ja, heel veel mensen dromen ervan, die komen helemaal uit België en die willen per se in de duinen en op het strand rijden. Ja, maar het, het mooiste is dan bij Egmond. Egmond de duinen. Voor, voor ruiters, ja, daar kan je echt allemaal. verdwalen. En dat is, bij de AWD is dat onmogelijk. Ja. ja. Dat is een knappe klopt. jongen die dat redt. Ja. Ook omdat je maar één pad hebt dat je je, je kan alleen maar heen. gaan we wat aan doen. <laughs> Dan kun je dwalen ja. straks in de AWD met je paard. Ja. Nou, de Veluwe is natuurlijk ook een plek ja. waar je schitterend kan rijden. 21 augustus naartoe. Oh, dat is echt zo Drie mooi. Drie dagen paardrijden. Ja. Ja. Ja. Heb je je paard al verteld dat hij mee mag? Ja. Ik heb het hem verteld. Hij ik zei van, ik weet niet wat jij doet, maar ik blijf thuis. Dus, <laughs> het wordt nog wel een discussiepuntje. <laughs> ja, Ik ben benieuwd. Ik denk dat Marja in de trailer staat... en het paard gewoon lekker op de wei. Ja. Als je iets ja. te vertellen. Met een nee, over het algemeen vinden paarden op reis gaan... Uh, als je het een paar keer hebt gedaan... naar iets leuks. Vindt ze het ook helemaal niet erg. Het is wel hmm. vermoeiend in een trailer staan. Dus je moet altijd een beetje uitkijken. Dat je niet uh, denkt... Oh, even twaalf uur naar uh, Frankrijk... Uh, rijden met mijn paardje achter me... Die moet echt iedereen. Ja, die is over van mij heeft een aan. traumaatje met vrachtwagens en oh. uh, lange ritten. Oh, die komt oké. echt uit Spanje en uh, die is uh, de vrachtwagen opgejaagd en uh, wat levend aankwam. Dat werd, meteen, verkocht. Uh, werd verkocht en de ja. rest ging naar de slag. Verschrikkelijk. Dus, ja. Ja. Ja, je ziet op Facebook heb je ook een speciale uh, Facebookpagina voor mensen met PRE's en Lusitano's. Dat zijn Spaanse rassen. Marja en ik rijden allebei op zo'n Spanjaard. En um, dan zie je ook dat mensen speciaal vragen naar veilig vervoer... en goede vervoerders ja. die inderdaad die paarden onderweg uh, rust geven. En die gewoon mooie uh, uh, vrachtwagens gebruiken. Ja, dus vorig jaar is een hele goede is failliet gegaan. Zo, dat is ja. echt jammer. Ja. Dat is echt heel jammer. Ja. Nou ja, de mooiste paardenrit die ik ooit heb gemaakt... was volgens mij toen ik nog heel jong was. De reek bidloos en zadelloos, Toen dat nog niet echt in de mode was. Ik was gewoon arm. En ik was vooral ook vreselijk lui. Want ik had een pony op de wei. En dan moest ik naartoe fietsen of lopen. En dan moest ik natuurlijk en dat zadel meenemen. En het hoofdstel en de borstels en het eten. En weet ik veel. Nou, op een gegeven moment dacht ik. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga eens kijken of ik zonder zadel kan rijden. Of volgens mij kon ik niet eens betalen. Een goed zadel. En dat ging. Ik viel er niet onmiddellijk af. En vervolgens dacht ik. Moi. Ik moet eens proberen of ik ook zonder bid kan rijden. Hij was zo braaf namelijk. Ik kon echt met hem lezen en schrijven. En dan gingen we wel eens heel, heel erg ver rijden. Soms zeven uur achter elkaar. In de zin van dat ik zeven uur weg was. Hoor. We pauzeerden ja. gewoon regelmatig op mooie plekken. En het, ja, het leuke was dat ik had geen bid in. Dus ik kon meteen razen. Hij uh, werd echt geparkeerd zo in, het, uh, in het grasveld. Of uh, soms uh, op een mooie stal. Dan krijgt hij een beetje hooi. En dan uh, wij pannenkoek eten en dan weer terug. En dat is een, was het bij het Amsterdamse Bos? Of, uh? nee, nee, ik kom uit, uh, uit Hilversum en omgeving. Hilversum en omgeving? Ja, dus uh, de Hoornenboog en dan uh, door naar het, uh, naar het Noordoosten. Ja. En dan uh, rondje Drakenstein. Waar de koningin, de oude koningin oh, cool. de Beatrix nog steeds... Uh, ja. En ook trouwens bij Katwijk. Daar ben ik ook al eens tegengekomen. Okay. Ja. Ik ben er nog nooit tegengekomen. Ik heb vroeger al veel in het Amsterdamse bos gereden. Ik had een bijrijpaardje. Die, uh, toen was ik twaalf. En die uh, stond waar uh, nu het uh, Slotervaart was. Hm. Dat was oh, lang lachen. geleden. Is het nu al vier? Ja, je rijdt lijn 2 rijdt er ook niet. Ah. <laughs> Dat is echt nog een... En dan gingen we naar het Amsterdamse bos toe... maar dan moesten we door het verkeer van Amsterdam ja. en al dat soort dingen meer. Ja. En, uh, dat, ging dat, ging, dat ging allemaal prima. Ja, Amsterdamse bos had toen ook al een doorwaardbare. Ja, ja dat nog die steeds, is er nog hè? steeds. Ja, dat is ja. prachtig. Ja. Ja, gisteren had ik ook weer iemand die zei... ja, we hebben hier een doorwaadbare. Ik zeg, ja, wat moet ik me voorstellen? Nou, een metertje, anderhalf. En dan ben je al aan de overkant. Nou, dat, in het Amsterdamse bos doen ze dat beter. Dat is echt ja. eentje waar je paard een beetje klein is, dan zit jij toch wat halverwege je onderbeen in het ja. water. Ja. En uh, sommige paarden denken ook: oh, lekker, die gaan even rollen. Dat heb ik al een paar keer meegemaakt. Ja, dus in het water, water. Ja, onder ja. Dat was. Uh, ja. ja, we gaan weer naar wat muziek toe. Ik weet niet wat er komt. Oh, Maria Dolores Perez. Ja. Que la canta María al querer de María es la alegría y la que en No calor entre palma y fandango la fue regando le trados nois corazón y en la playa de isla se perdieron los dos donde rompen la sola besó su boca y se entregó Ja, je had een, een, een ware nachtmerrie. <laughs> ja, was ook op uh, toen ik heel jong was. En met een hele grote groep hadden we buiten gereden. En helemaal naar de lage vuurse. En toen, nou uh, ja, geen Google, jong, geen mobiele telefoon, helemaal niks. En op een gegeven moment zeggen we van... Jezus, moeten we hier naar links of moeten we rechts? We hadden echt geen idee. En het was heel stil en het werd het bijna donker. Het was in de winter. Het werd een beetje donker we ik nou, nou laat mijn pony. Mijn pony was even mijn pony. En die heeft wel een compassie in buik. Die weet wel de weg naar haar. Nou, de meeste paarden weten dat. Helaas zat ik op een minder goed exemplaar. Die wist het niet. <lacht> die ging van die op de hele kant op. zo onmogelijk. Om naar huis te komen. Nou, het was echt verschrikkelijk. Ik kwam gewoon in het donker thuis. Helemaal kapot, hoefjes afgesleten. Want hij had geen hoefwijzers. En we zijn over fietspaden en wegen teruggegaan. Ja, dat was wel best wel een nachtmerrie. Dus voortaan ging er toch maar een kaart mee. En we zitten allemaal stickertjes erop. En bekende punten en zo. Maar ja, onderweg ook geen enkel bord. Hè. Geen enkele bewegwijzering. Van dit is richting Hilversum, dit is richting Amsterdam. Dit is richting Utrecht. Helemaal niks, niks. En dat is wel waar de stichting in mennen zich wel voor inzet. Dat je ook durft te gaan. En niet je paard is dus overbelast. Zoals ik toen, toen natuurlijk heb gedaan. Dus je ja. heeft echt... Volgens mij die een paar dagen nodig om bij te komen. Ja, dat geloof ik graag. Ja. Ja. Ik denk dat ze tien kilometer om hebben gereden. Op een rit ja. van tien kilometer. Ja, mijn ergste rit is niet zozeer een, een rit die erg was. Als wel de... De, de horsels die er waren. Oh, ja. En ik was met mijn paard, mijn huidige paard, Rodríquez. En um, die werd helemaal lek geprikt. En die had de volgende dag ook echt gigantische koorts. En ziek oh, en drama erover. Dus. En dan voel je je heel erg schuldig. Ik denk. voelde me heel schuldig. Want die horsels waren niet op de wei? Nee, nee dat was in Spaanwoude en no. Nergens waren horsels en Alleen daar... Het stikte. Ja. stikte ervan. Ja. Uh, het is heel belangrijk uh, dat ruiten elkaar ook waarschuwen van stal. Ja. Van, uh, je moet daar en daar niet naartoe gaan. Want dan rij je op een bepaalde plek waar of bijen of wespen zitten die agressief ja. zijn. Of horsels. Ja. Of dazen zijn ook uh, ja. van die paardenliefhebbers. In de zin van paardenvlees. Die liefhebbers. Ja. Ja. Dus dat zijn wel uh, ja. dingen waar je heel goed om, om moet denken. Ja. Wat kan je er tegen doen? Tegen horsels? Je hebt dus de vliegenspray. En uh, je kan een vliegendeken nemen. Ja. En die ben ik toch wel voor plan om gaan, te gaan aanschaffen. Ja. Zeker voor de Veluwe straks. Ja. Een dun dekentje is dat er ook vaak een beetje ja. zonwerend. Omdat het ja. mooi weer En dan kan om je zadel heen. En, uh, ja. en de nek ook de is hals? Ook een beetje, ja, de nek is beschermd. Zo, dat zijn ze echt helemaal ingepakt. Ze zijn echt helemaal ingepakt dan. Ja. Met zebras Strepen misschien ook, of dat niet? Nou, nee, ik ga er geen zebra. Ik, ik, ik weet het niet. Oh. <laughs> nee. Het schijnt dat dat wel dat meer effect geeft, omdat de zebra. Ik heb daar ik heb nog nooit een bewijs van gezien. Oh, oké. Okay. Nou, we gaan het zien. Ik heb een vliegendeken in, op stal. Ja. En die is zilver. Ja, dus die e exeemdeken. Ja. En dat helpt ook goed volgens mij. Ja, dat helpt het. Ook goed. Ja. Ik zit nooit ja. onder de prikken. Ja. Krijgen we weer uh, muziek? Geen Krijgen we Krijgen we paardenmuziek. Ja. ja. En roep is in de wind en het die zeer in de vaat later laten wordt met fysieke geneveren wat me meer roept. Roep Maar nog even vertellen van mijn papagai. Mijn papagai is dinsdag ziek geworden. Althans, ik had dinsdag in de gaten van hij is niet lekker. Hij had hij wel zijn pinda's, maar niet zijn, zijn zaadjes op. En hij zat s'avonds heel zielig op de grond in de kooi. Het is gewoon niet lekker. En de volgende dag ik haal hem altijd eruit, gaan we samen koffie drinken. En ik haal hem eruit en hij gaat er meteen weer in en gaat drinken. Ik raakte dit keer zijn, zijn nootjes, zijn pindas helemaal niet aan. Dus ik dacht, nou, ik ga toch maar even de dierenarts bellen. Dus ik heb hier de dierenarts gebeld. Die zei van, ja, ik heb niet genoeg verstand van papegaaien. Het is zo'n specialistisch iets. Dan moet je mee naar de kliniek in Eiburg. Dus ik naar IJburg, naar de kliniek toe. Ja, mevrouw, we weten niet wat het is. We gaan bloed afnemen. We krijgt zonder voeding, want een papegaai kan geen twee dagen zonder voeding... Dus... Um, <laughs> ik weet niet wie dat is. Oh, dat is de papegaai. Hij is weer een <laughs> het, is, het is niet... Het <laughs> uh, was niet mijn papagaai. Die En um, is hij dus opgenomen. Heeft hij zonder voeding gehad. Antibiotica. Een röntgenfoto gemaakt van de, van de papagaai. Het Leek een longontsteking te hebben. Dus ik heb hem oh. gisteren weer terug kunnen halen. Weer op kunnen halen. Dus hij krijgt nu antibiotica. En ik moet hem met een pipetje... Met pap geven. En ja, best wel heel erg zielig eigenlijk. <laughs> dus ja. Toch wel eventjes kwijt. Het is echt naar, hè, Als je een dier ziek is. Waar jij ja. verantwoordelijk voor bent. Ja. En vooral zo'n zo papegaai laat het ook niet helemaal met. zien. Het is ook natuurlijk een prooi dier. Ja. Dus die heeft ook zoiets van: oh, ik ga niet zien dat ik ziek ben. Ik stop gewoon met eten. ja. ja dat is niet de bedoeling. Dus vandaar Herma vingers met. De papegaai. Het werkt als volgt. Men roept iets tegen het beest, en een paar tellen later hoort men precies hetgene wat men zo even geroepen heeft weer terugklinken. Ik zal het u demonstreren: Larre! Larre! Ja! Ja. Hey. Is er geen reactie? Ja. Lara. Zeg het eens. Even... Kapikrauw, kapikrauw. Ja, ik hoor je wel. Wat is dat nou? Kun jij hem even staan? Je rare papagaai. Praat me helemaal niet naar de grappen maken. Hij praat gewoon terug. Hoe is je naam? Lorre. Zie je wel. Hoe zei je? Lorre. Hoe is het mogelijk, hè? Lorre. Koppiekrouw, trouw. Wat is dat nou? Kun je mij verstaan? Rare papagaan. Hij praat me helemaal niet na, de grappenmaker. Hij praat gewoon terug. Hoe is je naam? Lorre. <lacht>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 Twee. Nou, dat trappen ze altijd weer in, dat is zo leuk. Hij is toch niet zo intelligent als hij dacht. Nog één keer, hoeveel is één maal één? Twee. Nee, dat is niet goed, dat is niet goed. Ik leg het je heel duidelijk uit, het is niet zo moeilijk. Ik geef jou één maal één pinda. Zo, wat een gebeurtenis. Hé? <lacht> ja. Je maakt wat mee in zo'n kootje. <lacht> nou, hoeveel pinda's heb je dan? Tel maar rustig. Je hebt nu één pinda. Ja, maar. Wanneer nou weer ja, maar? Er kunnen er wel twee in zitten. Ja hoor. Er kunnen er wel twee in zitten. Heb je dan nooit de tafels gehad op school vroeger? Hier, kijk dit eens even goed na: oefenboekje met tafels voor het basisonderwijs. Kijk eens goed na. Hij is er een probleem. Nou, dan is er weer een probleem. Wat dan? Niets uit deze uitgaven mag worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. <tie> Oefenboekje met tafels voor het basisonderwijs. Niets uit deze uitgaven mag worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. <tie> Onhandeld boekje. Maar wat hij weer valideert. De eerste som, 7,5 x 60. Kom op. Veel te moeilijk. Ah, natuurlijk niet, dat kun je vreemdvoudigen. Dan weet u ook al, 7,5 x 60, dat is dezelfde als 15 x 30. Nou, 15 x 30 is dat weer gelijk aan 30 x 15. 30 x 15 is dat weer gelijk aan 60 x 7,5. En 60 x 7,5 is. 450. Voilà. <lacht> dat is allemaal niet zo moeilijk. <lacht> oh, dit is een mooie vrouw, zeg. Een papegaai. Komt dat even mooi uit. Een papegaai heeft in zijn bakje. 120 gebelde pinda's. Gebelde, hè? Gepelde pinda's, om misverstanden te voorkomen. De papagaai eet van die 120 pinda's 1 derde op. Hoeveel pinda's heeft die papagaai dan nog in zijn bakje? 119, 2 derde. 119, 1 derde. 119, 2 derde. Dus 1 derde bij is 120. Dus 120 met 1 derde is 192, Zo Zover gaat het boekje niet, geloof ik hoor. Nee, is niet goed. Waarom niet? Dat weet ik ook niet. Dat vraag je dan ook nooit bij 1 en 1 is 2, waarom niet? Leef moest stel uit de kop, dat weet ik ook niet. Dat schijnt niet goed te zijn. Nee, Dat schijnt niet goed te zijn, dat moet 80 zijn. <lacht> Jawel, dat moet 80 zijn. En ik kan het weten ook, want ik heb geregeld op school een 10 gehaald. Nou, werkelijk waar, ik heb geregeld vroeg op school een 10 gehaald. En weet jij waarvoor? Ik?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 Dan ben ik half augustus vertrokken. Mm. Dat is leuk. <laughs> maar vinkers met de papegaai. Um, nou, was gezellig. Eigenlijk dit, deze twee uur. Ja, We hebben twee uur geklets met paardenverhalen. Dat kan nog veel ergeren. <laughs> ja. Een hele dag. Ja. ja. Misschien is het nog leuk om aan de luisteraars uit te leggen... als je een ruiter... Uh, ja, of een menner moet klassificeren. Rijden ze nou allemaal wedstrijden, rijden ze nou allemaal buiten? Nou, dat laatste wel, maar dat eerste zeker niet. Je ziet dat het een beetje vergrijst, net als de bevolking. Dat mensen steeds minder kiezen voor wedstrijdsport in aantallen. Omdat je wat ouder wordt en denkt, nou ja, ik weet het wel. En dan zie je dat mensen veel meer buiten gaan rijden... veel meer de ontspanning zoeken... Er uh, ja. dus worden ook meer lessen uh, grondwerk gevolgd... dan de stevige dressuurlessen en de springers. Dus je ziet een verschuiving naar meer recreatie. In het algemeen ja. neemt het aantal paarden wel iets af. En uh, ja, dat heeft uh, met, met van alles te maken. Met de, maar ik denk vooral met vergrijzing. Vergrijzing? Ja, de jeugd kiest niet meer voor de paardensport. Nou, iets minder. Ja. Omdat er ook zoveel andere sporten zijn ja en mensen sporten hartstikke veel. Ja, maar maar dat was in mijn tijd en toch en ook. Ik was... Nou, ik had eigenlijk maar één hobby en dat was paardrijden Maar ik heb wel ja. op schermen gezeten. Ik heb op judo gezeten. Ja. Ik heb op uh, jazzballet gezeten. Maar allemaal al één dag vliegen. schermen vond, oh, ja. vond ik wel leuk trouwens. Ja. Ja, kan, kan je, je nog eens van pas komen? <laughs> kan je nog eens van pas komen als je paard een beetje te dichtbij komt? Ja. Goed ik deed met mijn kinderen vroeger wel zo tegen mijn neus. En oh, ja. ja, dat is heel bijzonder. Ja, nee, klopt hoor. Maar er zijn ook heel veel sporten bijgekomen die er niet waren. Denk aan, aan windsurfen, skateboarden en dergelijke sporten. Heel veel soorten van dans heb je nu vroeger ja, toen ik uh, jong was. Toen was er een klassiek ballet de enige vorm van dansen dat je kon. Nee. En later stijldansen. Ja, jazzballet, en Stijldansen is altijd geweest. Maar ja. jazzballet heb ik nog opgezeten. Ja, nee, dat was, dat was volgens mij in mijn dorpje in ieder geval niet. Het was volgens mij hockeyvoetbal, maar niet voor meisjes, dat was verboden. En dan uh, ballet en paardrijden voor, voor de meisjes. En turnen, dat, uh, ja. dat, werd wel, uh, dat heb ik ook nog wel gedaan. Ja, goed. En dan wat balsporten als volleybal, handbal, basketbal. Dat, uh, dat ook altijd. Ja, meisjesvoetbal was er niet. Dus nee. ik moest altijd mee nee. met voetbal van mijn broer. Bij Nielandia in Amsterdam. en uh, ja, Mijn oma woonde tegenover de oude Rai in Amsterdam... En daar werden vroeger heel veel uh, zomers uh, sporten uitgeoefend. En hm. mocht je proberen en dat soort dingen. Zo ben ik ook op schermen ooit gekomen. Ja, ah, dat is dus, echt bijzonder. Uh, ja. ja. Nee, ik denk dat het de gewoon een verdunning is. Omdat er veel meer aanbod wordt, is van sporten. Verschillende sporten en bereikbaar. Um, en um, ja, maar paardrijden is onder meisjes nog wel de derde of vierde sport. Ja. Dus, dus hè, er is nog zeker instroom, er is zeker nog toekomst. Alleen je ziet gewoon dat mensen ook zien... dat de ontspanning eigenlijk het allerleukste deel is van ja. paardrijden. Niet die wedstrijd met al die spanning... maar dat je daarna met een lang teugeltje het zo bos in kan... omdat je zo goed kan rijden. En dat heb je geleerd door de dressuur vaak. Ja, ja. ja ik heb ook dressuurs gereden. Ik heb ook ja. wedstrijden gereden. Dat is echt de basis. Ik was geen Ankie van Grunzen, maar... Nee? Nee. nee, nee, Kijk hoe je lacht. Nee. Gelukkig niet. Nee, we gaan nee het maar afsluiten. Van Gunstun heeft veel gedaan voor de paardensport. En uh, dat doet ze nog steeds. Ja, dat is geweldig. Een ja. Hele goede ambassadeur. Ja, ik zeg altijd, we zijn vaker wereldkampioen met ruiters geweest... dan met voetbal. Ja, oh, En toch oh, gaat absoluut. er veel meer geld naar voetbal. Ja, dat is leuk, ja. ja. ja. Maar ja, in ieder geval, we hebben dan wel... krijg ik commentaar van mijn zoon straks op. Ah, nou, hij mag mij de wereldbeker laten zien van het voetballen. Dat ja. ben ik benieuwd. Maar ik vond het een leuk gesprek. Dank je wel. Ja. En uh, ja. nou, als we het voor elkaar hebben, dan gaan we een mooie opening doen op ja. die plekken. Ja. Absoluut. Ja, zeker. Oké. Okay. En dan uh, wordt mijn paard vernoemd naar de route. Of andersom. De, de route naar, naar de paard. je paard. <laughs> zo'n mooie naam. dat moet, dat moet echt lukken. Ja. De Rodriguez, de Rodriguez route Route. Ja. Hartstikke bedankt. Graag Het was heel gezellig. En. Uh, we zien elkaar weer op we stal. We zien elkaar op stal. En wie weet, kunnen we nog een keer een uitzending maken. Als er weer wat nieuws te melden is. Okay. Pim, jij ook bedankt. Ja. Het was gezellig. En. Uh, we gaan afsluiten. Ja. ja.